Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville... heeft een vrouw van 28 drie kinderen en drie volwassenen doodgeschoten. Gebeurde op de tweede verdieping van de school. Agenten hebben de vrouw doodgeschoten. Volgens de politie had de vrouw twee geweren en een pistool bij zich... Waarom ze dat deed weten we nog niet. Op de christelijke basisschool zitten zo'n 200 leerlingen. In Israël is de rust weer een beetje teruggekeerd. Premier Netanjahu ziet voorlopig af van zijn plannen om het parlement nog meer macht te geven. Daar kwam veel kritiek op omdat mensen bang zijn dat de politiek daar op die manier te veel macht krijgt. Vandaag stroomden de straten van Jeruzalem weer vol met tienduizenden demonstranten. Netanjahu gaf daarna een speech waarin hij zei dat hij ervan afziet omdat hij een te grote verdeling in Israël wil voorkomen. Voetbalclubs krijgen voortaan meer geld als ze hun spelers moeten afstaan voor het WK, voor landenteams. Het is een van de dingen die de Wereldvoetbalbond FIFA heeft afgesproken met de ICA. Dat is de samenwerking van Europese voetbalclubs. Bij de vorige WK's kregen alle clubs gezamenlijk meer dan 200 miljoen dollar. En dat zou bij de komende WK's 70% meer worden. En dat is dan dik 350 miljoen dollar. En de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar is begonnen. En er staan toch maar elf Nederlandse spelers op het veld. Gibraltar-speler Niels Hartman is in ons kikkerlandje geboren, maar zit vanavond op de bank. Toen hij één was verhuisde hij naar Gibraltar. En hij heeft nu ook een paspoort daar. Spelen in de Kuip is voor hem een droom die uitkomt. Nog nooit heb ik in zo'n groot stadion eigenlijk gevoetbald natuurlijk. Dus uh, ja zelfs trainen hier uh, was heel mooi. Laat staan uh, morgen met, uh, ik weet niet hoeveel man komt kijken, maar uh, dat zal zeker heel, uh, heel veel zijn. Hartman hoopte zichzelf als voetballer met deze wedstrijd vooral op de kaart te zetten. Maar hij zit dus op de bank krijg je nog het weer. De rest van de avond blijft het droog. Vannacht koelt het af en kan het gaan vriezen. Morgen een mix van van alles. Het begint zonnig, maar s'avonds komt er dan regen. En het wordt een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Na een ongeluk is de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam dicht bij knooppunt Diemen. Maar je kan eenvoudig omrijden door de borden Haarlem te volgen op knooppunt Diemen. Dan rij je via de A9 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie.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 ontstond in de jaren 80 uit de trash metal en de hardcore punk. En hun hoogtijdagen had tot en met de begin jaren 90 voordat het underground ging. En vorige week behandelde ik nog de alternative metal... wiens oorsprong eind jaren 80 en begin jaren 90 was. En invloed, invloedend gebruikte uit rap, funk, trash metal, hardcore punk en industrial... Vanavond behandel ik de komende twee uur zoals we net al hebben kunnen horen... wederom een extreem subgenre binnen de heavy metal, namelijk de grindcore. Grindcore is een extreme variant van metal en hardcore punk. Het is verwant aan de death metal en crustcore... en is ontstaan om reeks, uh, omstreeks 1985-1986. Grindcore komt voort uit een combinatie van trash metal en rauwe hardcore punk. Belangrijke elementen zijn de blastbeat drums en gruntende en of krijzende zang. Maar kenmerkt zich ook, net zoals bij de hardcore punk... aan de korte en snelle nummers, die soms net één een minuut aantikken. We hoorden als uuropener natuurlijk de echte grindcore-veteranen. En de band die de uithangbord van het genre werd. Ook wel de Godfathers of grindcore genoemd. Nepal Death uit Birmingham in Engeland... met de titeltrack van hun debuutalbum Scum uit 1987. Het is onmogelijk voor te stellen hoe levensveranderend... en hersenvernietigend het zou zijn geweest... voor de gemiddelde persoon om in 1987 aan Scum te worden blootgesteld. Zelfs Slayers' Rain in Blood weten ze hiermee een beetje wussy te laten lijken... en weinigen hadden verwacht dat een genre zou ontketenen... dat geen grenzen kende als het op extremiteit aankwam. Bijna pijnlijk rauw en overal glo glorieus werd Scum opgenomen voor minder dan de prijs van een gebruikte iPhone. En zelfs vandaag buldert het met een bloeddorstige energie die niet kan worden ontkend. De band wist vervolgens hun status als vernieuwers van deze nieuwe muziekstijl te versterken met From Enslavement to Obliteration. En werden het nulpunt voor veel van de grindcore bands die daarna kwamen. Ondanks dat ze niet de grondleggers van het geluid waren... want andere bands deden dat een paar jaar eerder... wordt Nepal Death gecrediteerd voor het bedenken van de term grindcore zelf... met betrekking tot het categoriseren van de muziek die ze speelden. Naast de naam van het charre bedacht drummer Mick Harris ook de term beat, Aangezien het een ritmisch element dat overal in extreme metal wordt gebruikt... voor hem cheatbeat werd genoemd. Terwijl de meeste grindcore bands zonder platencontracten en grote fanbases blijven was Nepal Death de eerste band uit de scene die wat airplay op de radio kreeg... van de beroemde Britse DJ John Peel. Die zijn publiek graag op de proef stelde met extreme soorten muziek. Ook de eveneens Britse grindcore band Unseen Terror kreeg aandacht van deze DJ toen ze in 1988 waren uitgenodigd om een aantal nummers op te nemen. Deze kortstondige maar zeer invloedrijke groep werd begin 1986 opgericht door zanger en gitarist Mitch Dickinson en Shane Ambury die later bij Napalm Death zou aantreden nadat hun vorige band Warhammer was opgeheven. Mitch en Shane schreven halverwege 1986 veel nummers samen als een tweekoppig deze demotapes werden op internationaal niveau verspreid via het toenmalige handelsnetwerk. En trokken de aandacht van Dick B. Person, die later Eric Records oprichtte en hen een platencontract aanbood... waaronder hun debuutalbum Human Error in 1987 werd uitgebracht. Ondanks de paar gebreken zoals de meeste albums uit die tijd... blijkt het nog steeds zeer invloedrijk voor veel bands en muzikanten. Het album, samen met andere klassiekers zoals Napoms' Des Scum... en From Enslavement to Obliteration... en het Carcass-album Reek of Perfection*, was destijds erg baanbrekend. Van dit debuut draai ik album opener Unseen Terror... natuurlijk vernoemd naar de band...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 ...voor de environmental suicide van de ook uit Engeland afkomstige... crustpunk band Sore Throat... ...die in 1987 werd opgericht door zanger Richard Malicia Walker... En drummer Nick Royals, later aangevuld met John Doom, Pickering op en gitarist Brian Bry Talbot. Ze staan bekend als een van de eerste exponenten van het grindcore subgenre dat bekend staat als noisecore. En ook als het lanceren van de carrières van verschillende prominente leden van de British, uh, Britse heavy metal gemeenschap. Vroege demos en EP's, zoals de Death to Capitalist, uh, Capitalist, Capitalist sorry, Hardcore EP in 1987, klonken rauw en rommelig en de meeste nummers duurden altijd minder dan een minuut. De meeste de meeste nummers waren grindcore in blastbeat-stijl. De doorbraak van de band, meteen hun eerste volledige album Unhindered by Talent... in 1988 demonstreerde de brute kracht en het lawaai dat Sword kon maken. Sommige nummers waren traditioneel klinkende door discharge beïnvloeden hardcore punk-songs... terwijl de meeste nummers korte blastbeat-nummers waren die meestal minder dan 10 seconden duurden. De band ging in 1990 uit elkaar omdat ze deze, tot deze logische conclusie kwamen... Begonnen als Old Lady Drivers uit overblijfselen... van Plotkins vorige grindcore-band Regurgitation... wat eveneens een primitieve grindcore-parodie was... met alarmerend obsessieve geriatrische fixaties... maakte deze gekheid New Jersey in korte tijd contact... met voormalig Nirvana Soundgarden-gitarist Jason Everman... voordat ze volledig bizar werden onder de naam Olds, OLD... oftewel Old Lady Drivers. Het was voornamelijk het geesteskind en project van gitarist... Programmeer James Plotkin en zanger Ellen Dubin, dat als een gezwel bleef hangen op het Erik label, dat af en toe industriële uitbarstingen had in dezelfde parodische stijl dat kenmerkend was. Door het, uh, voor het materiaal van Regurgitation, zoals het gelijknamige debuut uit 1988. Low Flux Tube uit 1991 en de Musical Dimensions of Sleestack uit 1993 luiden geïnspireerde afdalingen in naar meer verbijsterende experimenten. Het laatste album van de band Formula uit 1995 dook verder in het experimenteren met techno en industriële muziek. En kort na het uitbrengen van dit album ging de band uit elkaar. Van het gelijknamige debuut draai ik de nauwelijks ingehouden gek van albumopener Total Hack. Rijden aansluitend de Gorgrind Pioneers Pioniers met Axiom to consume. Die kort een lid met Nepom Death in Bill Steer waardoor ze niet alleen leeftijdsgenoten waren... maar ook soort broers en zussen. Ze maakten aanvankelijk zelfs een vergelijkbare evolutie door... waarbij elke band hun muzikaliteit aanscherpte... door hun tweede releases... en daarbij steeds dichter bij de eigenlijke death metal kwam. Op Symphonies of Sickness uit 1989... had Carcass nog niet de transformatie gemaakt... naar hun diep gegroevende vorm van death metal... die hun meesterwerk Necrotism uit 1991 definieerde. Maar hun deathgrind-benadering is verfijnder, gevarieerder... en veelzijdiger dan de stuiptrek... Van hun debuut. Rick of Putrefaction uit 1988. Hun hybridisatie van death metal en grindcore is tegelijkertijd vloeiend en innovatief. Een meestelijke balans tussen slijpende horror en hack-and-slash vernietiging. Tijdens de reis terug naar Amerika begon grindcore. Nu met een naam en een vorm dankzij Nepal-death de muzikale richting te beïnvloeden... die jonge metalbands insloegen. In hetzelfde jaar van Carcass Symphony of Sickness... kwam het in Los Angeles gevestigde Terrorizer... met hun beestachtige debuut World Downfall. Een van de beste voorbeelden van vroege grindcore uit de VS. Het was waarschijnlijk te wijten aan het feit... dat het werd opgenomen door vier toekomstige legendes... van extreme metal. Pete Sandoval en David Vincent... die zich later bij Morbid Angel zouden voegen. Jesse Pintado, die later lid zou worden van Napalm Death. En Oscar Garcia, die bij Nausea ging spelen. Hoewel Terrorizers slechts vier full lengths op hun naam hebben staan... en een kloof van 17 jaar tussen World Downfall en zijn opvolger... de inferieure Darker Days, ahead, was hun debuut een absoluut beest. Boordevol, sociaal, commentaar en een pak in de grooves. Maar de echte ster van de show is drummer Pete Sandoval. Die klinkt alsof hij gaten in de wereld kan slaan... met zijn dubbele pedalen en stokken in de hand. Van dit geweldige debuut horen jullie nu albumopener after world obliteration. Vraag die we net hoorden met radiation sickness. Is een legendarische band die wordt geprezen als een van de grootste invloeden op het grindcore genre. Ondanks het feit dat ze in 1989 slechts één officieel volledig album met de titel Horrified uitbrachten. Dat al was opgenomen in 1986. De band werd in 1984 opgericht onder de naam Genocide. En bracht onder deze naam drie demo's uit. Later veranderden ze de naam in de meer passende naam. Voor hun muziekstijl en lyrische inhoud, namelijk Repulsion. Onder de naam Repulsion brachten ze een volledig album, uh, volledige twee demo's uit en een single. Ze gingen rond 1991 uit elkaar en na bijna een decennium besloten de band rond 2004 opnieuw te hervormen. Repulsion heeft een legendarische status als band die talloze eerdere grindcore bands als Napalm, Death, Carcass en Terrorizer beïnvloeden. De band wordt ook geprezen als een van de eerste soorten grindcore die wordt vermengd, of gemengd met death metal, waardoor het gore grind genre sterk wordt beïnvloed. Dan gaan we naar de volgende band. Extreme Noise Terror, vaak afgekort tot ENT... is een Britse crustpunk grindcore-band... die oorspronkelijk in 1985 in Ipswich, Engeland, werd opgericht. De band wordt algemeen beschouwd... als een van de vroegste en meest invloedrijke Europese grindcore-bands... en met name de voorvaderen van het crust-grind-subgenre. Extreme Noise Terror is onder andere opmerkelijk... vanwege een van de eerste toepassingen van dubbele vocalisten... in de hardcore-punk... Begon als een cross band en hielp het vroege arch archetypische grindcore geluid te karakteriseren... met fel politieke teksten, schurende gitaren, extreem snel tempo en vaak zeer korte nummers. Hun volledige debuutalbum, A Holocaust in Your Head, verscheen in 1989... en daarvan hoor je nu Murder. op zet het Na nou, Extreme Noise Terror draaide ik uit Arizona afkomstige Nuclear Death Met Place of Skulls van in de Bride of insect, insect, dat in 1990 op de wereld werd losgelaten... toen het oorspronkelijke trio onder leiding van zangeres Laurie Bravo... nog op de middelbare school zaten. Nuclear Death begon als een verbassende versie van Trash... en bloeide uit tot een kwaadaardige mix van Proto-Death en vroege Crankcore, wat door jo uh, drummer Joel Whitfield ook wel Death Trash Hardcore Extreme Music werd genoemd. Na het, het eenvallen van Nuclear Death in 2000 vormde Laurie in 2002 een nieuwe band... genaamd Raped en Phil Hampson en Joel Whitfield sloten zich aan bij Eroticide. Meer carcass dan carcass. General Surgery was een van de vroege carcassklonen... en een zijproject van leden van vroege Zweedse death metal bands... als Afflicted, Dismember en Crematory. Necrology was hun enige labeluitgave voor hun oorspronkelijke ontbinding in 1991... en wat een heropname van materiaal was waaraan ze hadden gewerkt sinds hun demodagen. Een heerlijk purulent stukje Symphonies of Sickness aanbidding. De beste ooit gemaakt. In 1999 kwam de band weer bijeen met een hele nieuwe line-up... en brachten sindsdien twee albums uit, twee EP's... een split met de County Medical Examiners... een collectie van vier demo's en een split met Butcher ABC. Jullie horen nu de Succulent Aftermath of Subdural Hemorrhage... van hun eerder genoemde debuutalbum. ZFM Zandvoort. Dus juist de Amerikaanse grindcore band Asoek uit St. Petersburg in het altijd zonnige Florida met October Revolution, dat we vinden op hun debuut. The Capital uit 1991. En wat verkozen werd tot nummer 4 in de Terrorizer-lijst van hun top 20 beste Amerikaanse grindcore albums. De band was actief van 1987 tot 1998 en bleek zeer invloedrijk. Ze werden vaak beschouwd als een van de belangrijkste Noord-Amerikaanse grindcore bands die nog steeds een sterke kultstatus heeft en soms beschreven als een voorbeeld van hardcore kinderen die death metal spelen. Ze hebben die titel zeker waargemaakt met hun ongelooflijk technische drumwerk. Lagen stemde gitaren en norse zang. Maar Asook had nooit gitaarsolo's in tegenstelling tot de meeste death metal rond die tijd. En hun meer poëtische, existentiële en vaag politieke teksten werden gebracht in een uniek zorgvuldig afgemeten ritme. De in New York gevestigde trash metal bassist Danny Lilker richtte Brutal Truth op in 1990... nadat hij bas speelde bij bands als Nuclear Assault, SOD, oftewel Stormtroopers of Death en zelfs Anthrax. Het bracht een geluid naar de tafel dat hard opgezwollen en chaotisch was en sneller en luidruchtiger dan welke trashband dan ook, waar Lilker eerder in had gezeten. Het niveau van intensiteit in termen van drums, gitaarsnelheid en zang was buiten de hitlijsten. Dit was een groep kerels aan de oostkust die van death metal en hardcore punk hielden. Met grindcore versmolten deze twee geluiden en tilde de band het geluid naar een extreem niveau. De band is altijd erkend als trouw aan de underground do-it-yourself geest door talloze releases uit te brengen, waaronder EP's en splits met andere bands... en zes volledige albums, waaronder Kill Trend Suicide uit 1996... Sounds of the Animal Kingdom uit 1997... Evolution Through Revolution uit 2009 en End Time uit 2011. Brutal Truth toerde over de hele wereld, inclusief Azië, Zuid-Amerika en heel Europa... Helaas kondigde Lilker in januari 2014 aan dat hij met pensioen ging als fulltime muzikant. Waarmee hij tegen het einde van het jaar, na een laatste reeks tours, een eind maakte aan Brutal Truth. Het debuutalbum Extreme Conditions Demand Extreme Responses, dat in september van 92 verscheen, werd door Terrorizer benoemd als de nummer 1 grindcore album uit Amerika. En hiervan draai ik Birth of Ignorance. Komt -ie. Het hebben van een foto van een gedeeltelijk ontbonden, afgehakt... hoofd op een plaats Matendo Gueros. Trok zeker de aandacht naar Bruggeria... waar we net het instrumentale Chinga to Madre van hebben gehoord. Even tot rust komen na al dat brute geweld. Het album gaat vooral over controversiële onderwerpen in Mexico... zoals drugshandel, satanische rituelen, seksualiteit, migratie... illegale grensoverschrijding en anti-Amerikanisme... zoals te horen is in het titelnummer. Dat spreekt over een moordpartij op de blanke Amerikanen... die de inheemse Mexicaanse verteller mishandelden. Hun tweede album, Raza Odiada... wist daarentegen de diepste blauwe plekken achter te laten. De band verluidt bestaat uit Mexicaanse drugsbronnen. Zingend over hun vak bestaat in feite uit leden van tal van bekende bands... waaronder Fear Factory, Cradle of Filth, Napalm Death en Faith No More... die hun identiteit verbergen omdat ze gezocht worden door de FBI. In foto's en foto's van de band video's en foto's van de band worden ze getoond... met bandana's, bivakmutsen, serapes en vaak met kapmessen. Het in Virginia gevestigde Pic Destroyer... dat in 1997 is opgericht door gitarist Scott Hull... doet een beroep op een breed palet aan alarmerende geluiden. Medogenloze percussie, brullende gitaar, rauwe zang... zenuwslopende geluidssamples en het opvallende gebrek aan een bassist... zijn kenmerken van deze al geprezen soort grindcore. Scott Hull, de primaire motor van... Big Destroyer, maar ook Agoraphoric Nosebleed... is de belangrijkste tekstschrijver, producer en gitarist van de band. Na een demo wat onder eigen beheer werd uitgebracht in 1997... kwam de band in 1998 met een eerste langspeler... Explosions in Ward 6. Hun tweede release, Prowler in the Yard uit 2001... betekende de doorbraak voor de band en werd door Terrorizer benoemd... als het derde best Amerikaanse grindcore-album ooit. De jaren daarna brachten ze nog vijf albums uit... Met Headcase uit 2018 als laatste release. Van het eerder genoemde debuut dat veelal nummers onder de be minuut bevat... draai ik Yellow Line Transfer dat dus net over de minuut duurt. <tied> Play it loud op ZFM Zandvoort. Draaide Nesem met de Masked Face, afkomstig van hun allereerste album Inhale Exhale, uitgebracht in 1998. De band die nieuwe adrenaline in de vage schabloon van Grindcore injecteerde, terwijl een nieuw millennium opdoemde, zorgde ervoor dat Nesems nagelharde extreme eh, Extremiteitsupgrade ervoor zorgde dat hun debuutalbum bijna universeel werd geprezen als een klassieker. Talloze bands hebben in de loop der jaren het geluid van de Zweden gekopieerd, maar het origineel is nog steeds het beste. De band bracht vier studioalbums uit, ontwikkelde zich tot een van de beste metal acts van het land... en ontbond nadat de frontman van de band, Miesko Talacic, was omgekomen tijdens de tsunami van december 2004. De band dankt zijn naam aan de film A Flash for Frankenstein, waarin Baron Frankenstein, gespeeld door Udo Kier... op zoek is naar de perfecte Servische nasum om een nieuw meesterras te creëren... Voordat we het extreme uur afsluiten met het nieuws van 10 uur... heb ik nog een andere heerlijke grindcore-nummer van de andere band... van pick destroyer gitarist basgitarist en drummachine-programmeur Scott Hull. Agora knows Bleed dat hij in 1994 had opgericht in Springfield... en ook het enige constante lid is van gebleven. Een debuut uit 1998, Honky Reduction... hielp bij het inspireren van het subgenre drummachine grind... Met minutenlange nummers waarin alles tot niets werd verpletterd was grindcore al absurd... maar door het vervangen van menselijke drummers door machines voegde een extra laag absurditeit toe. Nu konden bands hun snelheden opvoeren tot onmenselijke niveaus. Terwijl de plastic percussie onder trash en death metal riffs wegfladderde... prezen de verschillende vocalisten van agoraphoric, nosebleed, drugs, wapens en seks. Het was het geluid van het verval van de beschaving... Dus die horen jullie straks in het nieuwe uur, want de tijd zit er helaas weer op. Maar ik open dus zo direct dus met Acute Awareness Forward na het nieuws van 10 uur. Dus van Agora Nosebleed. Blijf luisteren als jullie nog niet Murf gebeukt zijn. En jullie horen mij zo direct dus weer. Ik heb er weer zin in. Twee uur lang lekkere grindcore vanavond. Dus blijf nog even luisteren. Tot zo.